Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger meldt dat er vannacht bij bombardementen op de Gazastrook een belangrijke Hamas-strijder is gedood. Ook zegt Israël dat Gaza-stad nu bijna omsingeld is. Daar zitten nog steeds veel burgers... Dat zegt onze correspondent Nasra Habib-Allah. Nou, we weten dat er nog steeds honderdduizenden gazanen in Gazastad zitten. Bijvoorbeeld bij het El Shifa ziekenhuis. Daar schuilen nog steeds heel veel mensen. Uh, en die kunnen geen kant op. Dat is wel zorgelijk, zeker nu Israël dus op, heeft aangekondigd... Uh, dat ze op het punt staan om met uh, troepen die stad binnen te trekken. Ook door de lucht gaan de aanvallen dus nog door. Volgens Palestijnse cijfers zijn er vannacht tientallen doden gevallen... en waren het de zwaarste bombardementen sinds het begin... Van van de oorlog vorige maand. En bij Russische raketaanvallen op de havenstad Odessa in Oekraïne... zijn vannacht acht mensen gewond geraakt. Ook is een van de belangrijkste musea van de stad geraakt. De muren en ramen van het gebouw zijn beschadigd... en in het museum ligt puin. Het is niet duidelijk of de kunst ook is beschadigd. En een harde knal op een vakantiepark in Putten in Brabant. Er was een explosie in een chalet. Mogelijk ging een gasfles de lucht in... Van het huisje is niets meer over. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Een iemand raakte gewond. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. En een bijzonder moment gisteren bij de wedstrijd van Liverpool. Daar viel aanvaller Luis Diaz in. Hij was deze week in het nieuws omdat zijn ouders in Colombia waren ontvoerd door gewapende mannen. Toch wilde Diaz spelen en met succes is te horen bij Viaplay. In swinger, Oh nee, nee. Vader ontvoerd is in Colombia en die zei: gaat toch spelen. En wat staat er op? Dat zit ja natuurlijk, Para papa. Ja, de vader van Diaz is nog steeds niet vrijgelaten. Zijn moeder al wel. Diaz schrijft op Insta dat hij zich grote zorgen maakt. En dat hij de ontvoerders smeekt om zijn vader te laten gaan. Het weer nog in het oosten droog. En af en toe wat zon. Aan de kust en in het noorden, juist grijs, met af en toe pittige buien.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 One, two... Dat zijn de Beatles, dames en heren. Goedemorgen, Zandvoort. Uh, het programma uh, wat elke zaterdagmorgen hier uh, vanuit Rabble live uh, wordt uitgezonden en gemaakt. Uh, we, staan hier, uh, we zitten hier heel gezellig naast nou, een kopje koffie van uh, de firma Rabbel. En uh, nou ja, je hoorde het al. Het was een, uh, een nummer van de Beatles. En uh, met behulp van kunstmatige intelligentie, dus AI. Uh, werd dit, uh, werd dit uh, gemaakt en, uh, van, van een cassettebandje uh, die uh, gevonden is uh, met de stem van uh, John Lennon erop. En, uiteindelijk, uh, en het leuke is dat ik zelf uh, uh, um, daar ook wel uh, altijd een beetje mee bezig ben. En ik heb een app gevonden waar dat eigenlijk ook mee kan. En dat is een, uh, een app die uh, alle uh, sporen van een, uh, van een nummer uh, los kan maken. Ik zal even een voorbeeld geven. Dit is uh, Under the Boardwalk van uh, Bruce Willis... En, en dan kan, heb je dus de stem nu. En dit is de, de, alleen maar de, de percussie. En dit is de, de bas. Ja, het is onge, ongekend wat je tegenwoordig kan doen met, met de techniek. En... Uh, maar dit even terzijde. We hebben een hartstikke leuk programma vandaag. Uh, samengesteld door uh, Hans Botman. Uh, we hebben straks uh, Rianne van Huiste aan de telefoon over het tekort in de pleegzorg. Uh, Carina is live bij uh, de Natuurwerkdag in de Zuidduinen. Uh, daarna hebben we Zandvoort Insight. Uh, het mediaplatform van Roy van Buringen. Die gaat even over de toekomst uh, samen met Jan Koper praten. Eh... Uh, Shaham Azari neemt afscheid bij het Thomashuis. Nou, die gaat er alles over vertellen wat het is, hoe het is en waarom het is. Carina horen we dan weer terug weer vanuit de Zuidduinen. En als laatste hebben we het vrijwilligersfeest, waar Ben Sonneveld, die we allemaal kennen hier van ZFM, over komt praten. Nou, als het goed is, hebben wij aan de telefoon Rianne van Huistee. Hallo, ah, goedemorgen. goedemorgen. Ja, uh, van Hi. Kenter uh, Jeugdzorg, hè? Jeugdhulp, ja, klopt. V ja. Vertel eens, kort, tekorten in de, in, de, in, de, in de jeugdzorg. Uh, het is uh, van 1 tot en met 8 november Is het de week van de pleegzorg. En er zijn ja. eigenlijk te weinig pleeggezinnen. Uh, leg eens even uit uh, hoe dat uh, allemaal in elkaar zit. Ja, uh, ja ik ben van één van de grote pleegzorgorganisaties uh, van Nederland. We hebben er 29 in totaal. En eigenlijk elk jaar voeren we een campagne, dus in het uh, begin van november, omdat we eigenlijk altijd zeggen uh, mensen willen motiveren om pleegouder te worden. En het klopt dat we eigenlijk dus altijd een tekort hebben. En wat moeten we dat als pleegouder, uh, wat, wat, moet je, wat moet je daarbij voorstellen? Dan krijg je iemand in huis? Dan krijg je een kind in huis van 0 tot uh, 18. Soms worden ze wat ouder, maar meestal plaatsen ze er niet meer. Mm -hmm. En wat doen wij? We zoeken altijd mensen bijvoorbeeld die deeltijd willen doen. Dan ja. moet je, je moet je voorstellen: er is een gezin en die, het gaat daar helemaal niet goed. En dan heb ik het over echt helemaal niet goed. Niet zomaar is dit. En dan kunnen wij nou, krijgen we soms de vraag: oh, is er een gezin voor in het weekend, of misschien zelfs een paar dagen nog door de week, die een kind kan opvangen, zodat uh, je erger voorkomt? Dat is één vorm van pleegzorg. Ja. Wij doen ook wel eens crisisopvang als het echt helemaal fout loopt en een kind echt even ter plekke weg moet. zeg maar. Mm -hmm. Dan kun je ook een kind opvangen. Sommige kinderen gaan tijdelijk naar een gezin, sommige blijven echt al een paar jaar of blijven zelfs helemaal daar opgroeien. Dus we hebben heel veel verschillende mogelijkheden wat je kan doen als pleegouder. Ja, ja, en ja, um, jullie staan ook, uh, uh, uh, uh, uh, vorig jaar stonden jullie bij het, uh, bij het uh, station in Haarlem, hè? Uh, vorige week stonden wij. Ook oh, vorige Weenstab week was dat, dat. oké. Okay. Ja, uh, ja, dat is vorige week, ja. ja, ja. Lars Carré hielp <lacht> ook mee, heb Be ik begrepen? <lacht> ja. Ja, goed hoor. Ja, die heeft uh, heel fijn geholpen de soep uit te delen. Want wij werken natuurlijk heel graag met de gemeente samen. Ja. Want we zijn samen verantwoordelijk voor eigenlijk de jeugdzorg. Dus rondom de week van de pleegzorg als ik deze campagne zeg maar, draai, doe ik dat hand in hand met de gemeente. En uh, Lars Carré wilde inderdaad komen, dat vond ik heel fijn. Maar een soort aftrap van de week van de pleegzorg. En hij hielp. we gingen soep uitdelen op het station aan mensen... om met ze in gesprek ook te gaan over de mogelijkheden van pleegzorg. En daar heeft hij daarbij uh, geholpen, samen met nog wat collega's van, uh, van Haarlem. Dus het was, heel, het was een mooie aftrap. En hoeveel mensen uh, melden zich dan aan? Ik denk dat je moet voorstellen bij zo'n aftrap, daar kan je nooit helemaal onderaan een streep zeggen, daar melden zich mensen voor aan. Maar wat je heel erg moet doen, is heel veel het aandacht vestigen op het onderwerp. Want mensen worden niet na één keer pleegouder, die moeten iets gewoon drie, vier, vijf keer hebben gehoord. Ja, ja. Dus ze hebben een, een prachtig filmpje gemaakt, Harlem 105 heeft het uitgezonden, dus op die manier gaan balletjes rollen. Ja, ja, ik kan niet zeggen, nou na woensdag hebben we twee pleegouders erbij of zo. Dat, kunnen, nee. dat kan ik niet zo zeggen. Hoeveel nee. pleeg, uh, ouders, uh, pleeggezinnen zijn er, uh, zijn er nodig? Uh, nou, vooropgesteld er zijn uh, in Nederland bijna 600 kinderen op de wachtlijst. Ja, jeetje. Dat is echt veel, ja, veel hè. En ja. in Noord-Holland zijn het er nu 120. Oké. Okay. Dus wanneer er, ja, uh, ja uh, de, de, de, je denkt niet dat door deze actie en door deze week uh, het allemaal wordt ingevuld natuurlijk nee dat zou heel mooi zijn maar dat verwacht ik niet en is ook een het is een proces die altijd doorgaat en daarom staan we elk elk jaar weer echt met een week van de pleegzorg want er gaan natuurlijk ook mensen stoppen weer en dat is natuurlijk een verloop is er ook ja en hoe reageren mensen met een met een zeg maar een kind van van twaalf nieuw in huis hoe werkt dat nou, wat kijk, je moet je even voorop uh, voorstellen, als mensen geïnteresseerd zijn, dan ga je eerst naar een informatieavond. En als je dan nog geïnteresseerd bent, dan krijg je een training. Dus dan word je ook heel goed voorbereid op wat kan je eigenlijk verwachten. Als je een kind in huis krijgt, krijg je daar ook begeleiding voor. Okay. Want het is wel zo dat met een kind in je gezin komt, ja, dan is het wel even, even, even schakelen met elkaar. Dat denk ik ook. Ja. En ja, dat is zeker zo. Dat uh, gaan we niet mooier maken. Dat is natuurlijk echt wel schakelen van hey, nieuwe verhoudingen. En daarvoor zeggen we ook dat we hebben heel veel mensen nodig... ...omdat we een goede match moeten maken. Ja. Want hoe beter je kan matchen, hoe makkelijker dat wordt. Ja. Dus jullie beginnen bij een gezin... ...en daar wordt een, een, een, een, een, een persoon bij gezocht. Ja, je moet je voorstellen, wij krijgen aanmeldingen. Er zijn mensen die naar ons vragen, heb je een pleeggezin voor bijvoorbeeld een jongetje van zes... en je moet drie weekenden per maand een pleeggezin hebben. Okay. Of we hebben een meisje van drie en die moet vanavond nog een plek hebben om te slapen voor de komende twee maanden. Die vragen krijgen wij en dan moeten wij heel snel gaan matchen. Oké. Okay. En, en, uh, en dan koppelen ze dus aan pleeggezinnen. En pleeggezinnen zitten bij ons al in bestand. Dus die ja. zijn al gescreend en uh, ja... Maar het is niet zo dat uh, wanneer een, een, een, een, een kind bij een pleeggezin komt, dat het automatisch is dat ze daar uh, drie maanden zitten. Of vijf maanden, of acht maanden. Dus het kan, nee, ook, dat, dat kan het, ook een weekend zijn, bedoel ik. Ja, dat heet deeltijdpleegzorg. Okay. Maar dan heb ik het wel over een weekend, Is dus dat dan een herhalend weekend. Hè. Dan heb je het één of twee weekenden per maand. Is ja. dus niet één keer een weekend. Dan is het echt uh, voor een hele lange tijd, zeg maar. Ja, ja, precies. En, en, dus het is echt een ter ontlasting van een, van een gezin, zeg maar. Zo moet je het zien. Ja. En, en, dus uh, het is gewoon niet goed. Ja, sorry. Neemt, neemt Carré zelf ook een. een, een, een is, is die ook een pleeggezin? Nee. nee. Die is de wethouder. Die is de wethouder, ja. Dat, dat... ja. Die, <laughs> die hebben we ook nodig, hè? Ja, die hebben we ook. Die hebben we zeker nodig, ja. maar. En uh, <laughs> zeker, Las, ja. Las is ook nog uh, nee. locoburgemeester burgemeester natuurlijk. Dus uh, ja. ja, wat dat betreft ja. hebben jullie wel een hoop uh, aandacht gekregen. Zeker, zeker. En wij zijn gisteren ook nog samen op een huisbezoek geweest bij een inwoner van Zandvoort die een pleegouder is. Oké. Okay. En uh, er is altijd heel veel interesse vanuit de gemeente, want het is toch een, uh, eigenlijk een hele mooie vorm van jeugdzorg. Ja. Kijk, het mooiste is als er niks nodig is, dus elk gezin helemaal gelukkig is met elkaar, maar dat is helaas niet zo. En dan zie je dat er hele mooie oplossingen worden gemaakt in de pleegzorg ja, van heb je, de opvang. Ja, Heb je het idee dat er genoeg aandacht is uh, rond, uh, rond dit hele probleem? een goede vraag. Nou ja, als je ziet dat we tekort hebben, misschien wel niet. Nee, precies. Ik merk, laat ik het zo zeggen, ik doe al heel lang de en ik merk dat er, en daarvoor vind ik dit soort oproepen ook belangrijk, dat er nog steeds wel heel veel misverstanden over zijn. Dat mensen bijvoorbeeld ook uh, niet weten dat je als alleenstaande gewoon een pleegouder kan worden. Of dat je niet per se eigen kinderen uh, nodig hebt. En dat je ook deel pleegzorg hebt. Er is nog wel steeds... Het valt mij op veel onbekendheid over. Ja. En dat willen we wel graag vertellen aan iedereen. En zeker met de boot, kom gewoon eens een keer naar een informatieavond. Ga eens kijken. En waar Ga eens zijn kijken die, wat er is. Waar zijn die informatieavonden? Wij van Kenter houden we altijd online. Gemakkelijk. Ja. Eén keer per maand. Bij ons op de website Kenter Jeugdhulp kan je die vinden. En um, wij bieden ook verhalenavonden over pleegzorg, waarbij echt ervaringsdeskundigen hun levensverhaal vertellen. Mm -hmm. Over. Uh, uh, over de pleegzorg. Dus een pleegmoeder en een uh, biologische moeder en een uh, volwassen pleegkind. Die bieden we ook. Dat kan je allemaal vinden op de site van Kenter Jeugdhulp. Kenterjeugdhulp.nl/slash pleegzorg. Ja. Zeg ik dit yes. goed? Ja, dat, uh, nou, ja, ja, dat ja. is goed, maar als je <laughs> googelt op Kenton Jeugdhulp kom je er ook. kenter Jeugdhulp. En we hebben meerdere aanbieders van pleegzorg. Ik weet dat dat altijd een heel verwarrend verhaal is. Maar als je googelt kom je ook op Parlan, op Level. Uh, die zijn ook allemaal aanbieders van pleegzorg waar je naartoe kan voor informatie. Um, maar kenter is wel de grootste in Zuid-Kennemerland en Eiland. Oké, okay, en waar moet je als gezin aan voldoen? Het belangrijkste is eigenlijk dat je uh, een stabiel leven hebt. Ja, ja. Dat is eigenlijk het Dat je een beetje een stabiele persoonlijkheid en een stabiel leven hebt. En het is heel fijn als de kinderen wel een beetje een eigen plek hebben. Dus een eigen kamertje. Mm -hmm. En dat is heel belangrijk. Um, en voor de rest zijn wij heel, dat weten we heel veel mensen, niet daar heel makkelijk in. Je mag ook twee vrouwen, twee mannen zijn. Of alleenstaand. Nogmaals ook, je hebt geen kinderen. Dat op zich kan dat. En we gaan toch samen dat proces in om echt te onderzoeken. Past het wel bij jou? Ja. Nou ja. En wij vinden het heel belangrijk dat mensen kritisch naar zichzelf kunnen kijken, want de opvoeding van een pleegkind vraagt wel vaak iets anders dan van je eigen kinderen. Mm -hmm. En dan moet je soms wel kunnen schakelen en dingen ja. kunnen bijstellen in je hoofd en dat, dat, daar is begeleiding voor. En dan moet je ook wel willen. En hoe moet die begeleiding zien? Komt er iemand uh, wekelijks lang? Niet wekelijks, meestal is het maandelijks, komt langs. Het is wel erg afgepast wat de vragen zijn. En dan, ja, dan bespreek je allerlei thema's die er spelen. Hè. Hoe het met je eigen kinderen is, of er misschien nog therapie nodig is. Of er iets bekend is van rechtszitting als een kind teruggaat. Of de bezoekregelingen, echt alles wordt uh, uitgedacht met elkaar. Um, en dan wordt ook met de eigen kinderen gesproken, met de pleegkinderen zelf gesproken. Ja. Het doel is gewoon dat het goed gaat met iedereen. Ja, precies. En, en uh, financieel, wordt het, uh, wordt het begeleid? Of wordt het, uh, moet een pleeggezin zelf daarvoor zorgen? Nee, je hebt een landelijke vergoeding. Dat is gewoon vastgesteld landelijke vergoeding. Die is best ruim. Uh, en die krijg je gewoon... Ja, elke maand krijg je die. En dat ja. is, dat is geld, daar, ga, daar ga je niet op verdienen. Dat denken mensen wel eens... Goh, doen mensen het voor het geld? Nee, dat kan niet. Want het is echt geld... Die nodig is voor de vandaagse dagelijkse verzorging. Die ja, ja. kosten zijn vrij hoog uh, momenteel. Mm -hmm. En wij hebben ook nog een vorm dat heet projectgezinnen. Dat is een intensievere vorm van pleegzorg. En daarbij krijg je wel een deel een uh, contract bij ons. Maar dan solliciteer je ook echt op. Ja, precies. Dus dan, maar dit is nog niet de woord nog steeds niet rijk van. Maar dat gaat erom. Als wij jou iets meer geven, dan kan jij ook misschien wat minder gaan werken. Zodat je er voor de kinderen thuis kan zijn. Ja, precies. Dat het is wel een hele goede zaak, eigenlijk. Het is een, ja, het is een hele goede zaak. En omdat het is dus niet. Het liefst hebben we iedereen, elk gezin gelukkig in Nederland, dat iedereen het goed heeft. Maar er is heel veel ellende achter de voordeuren. Ja. Toch ook een veel verslaving, heel veel psychiatrie, psychiatrie. Ja. En als het dan niet gaat, is het een hele sympathieke vorm om, uh, ja, om eigenlijk een, een, een gezin te helpen. Ja. En een kind natuurlijk ook te helpen, vooropgesteld. Ja, het is het, ik, ben, ik, zit al, ik werk al heel lang in de pleegzorg, maar het is een heel mooi uh, beroep. Omdat ja. je hele mooie dingen ziet gebeuren eigenlijk voor je. Ja, precies. Ik, en je kan uh, ook ook gewoon lekker teruggaan. Ja, ik kan me nog herinneren, toen ik kind was, hadden wij ook iemand in huis. En, oh, echt? Uh, Ja, maar ik weet niet meer ja. waarom. <laughs> Wat de reden was. Maar ik weet nee. ook wel, wij hebben een jaar lang iemand in huis gehad. en uh, Het was heel gezellig. Ja, ik wou net zeggen, vond je dat? Ja, ik vond het, ik vond het bijzonder. Uh, ik heb nog contact met hem. Via Facebook. Oh, uh, dus wat dat betreft, ja, ja, ja, ja. ja, dat is wel heel grappig. Ja. Dat, je, ja. dat je elkaar op een andere de, manier leert kennen. De, ja, precies. In de verhalen laten we dat ook heel naar voren komen. Dat de pleegmoeder ook uitlegt wat heeft het haar als gezin opgeleverd. Maar ook bijvoorbeeld haar eigen kinderen. Hè. Want eigen kinderen zien ook ineens, ja, het leven ja. is niet altijd vanzelfsprekend. En soms moet je gewoon delen. En de meeste kinderen van pleeghouders vind ik ook wel hele fijne kinderen. Ja. Die, zijn, uh, die, die, ja. die weten dat ze gewoon af en toe even moeten inschikken en even moeten helpen ja. en uh, ja, dat, dat het goed. allemaal niet zo verschrikkend is. Dus dat is wel echt een hele mooie bijkomstigheid altijd. Ja. Nou, ik zal nogmaals het, het, het, uh, uh, het, het uh, e-mailadres. Dat is kenterjeugdhulp.nl of het de URL is dat. Ja. Uh, ja. Ga daarheen en uh, laat je informeren en ga eens naar een, uh, een informatiesituatie uh, uh, online. Ja. Zou ik zeggen. Dat zou ja, ik zou echt dat willen vragen aan iedereen. Ik merk dat heel veel mensen twijfelen en het uitstellen. Maar graag gewoon een keer de stap nemen om Precies. je te informeren. En omdat, wij hebben dus ook iets, een culturele avond bedacht. Een verhalenavond die heel laagdrempelig is. Waarbij je gewoon echt inzicht krijgt. Oh, dat is nou pleegzorg. Ja, ja, en op die manier hopen mensen te motiveren. Nou, ja. Hartstikke bedankt. Heel ja, veel daar. sterkte en succes. Ja, jij ook. En wij gaan uh, luisteren naar uh, Anouk, de allernieuwste. Oké. Okay. hey, mooie dag, 7. hè? Hetzelfde, hè? Bye-bye. Doei. Bye-bye. It looks like I'm broken, but I will be fine was leaving the spot where I am behind. No matter what, I will never escape. So I just pretend to fly far away. To Running, de nieuwe plaat van Anouk van oh. haar nieuwste cd-lp, ik weet niet wat het tegenwoordig op, op uitgebracht wordt, misschien streaming. En het is echt waanzinnig mooi. Aan de telefoon, hier is ze weer, ja hoor, de enige echte Carina Veren, live <laughs> bij Natuurwerkdag Zuidduinen. Carina, hi. Zeker. Hoe is het er ja. mee? Goedemorgen, goedemorgen. Het is koud het is hè? Nee, het is heerlijk. En ja? het is droog. Ah, het is droog. En je bent hier. Ja. Ben, jij, jij bent een held, hè? Ja, nou ja, ik heb wel echt mijn uh, dikste min 10 graden jas aangedaan. Oh, kijk. <laughs> dus uh, vandaar dat ik het eigenlijk uh, niet koud heb. Heel goed. Maar heel goed. Uh, ja, ik heb uitzicht op het Zwanemeer nu. Oké, okay, oh, daar, en, is, uh, daar zit je. Ja, daar ben ik nu. Uh, ik zie de kate van uh, uh, Waternet eigenlijk, zie ik daar staan. Ja. En oh, wat een gezellig boswachtershuisje op wielen. Hé, hey, wat is Echt, de natuurwerkdag? Ja, ik ga het even vragen, want ik heb hier uh, Meert Wiltink naast me. Ja. Zij is de projectleider van, uh, van, bij Waternet voor bron- en natuurbeheer. En uh, ja, ik krijg de vraag vanuit de studio, wat houdt nou eigenlijk de Nationale Natuurwerkdag in? Ja, uh, nou dat is een uh, werkdag... Uh, Eentje per jaar. Dat is altijd het eerste weekend van november. En dan nodigen we eigenlijk mensen uit om een keer een dagje te komen helpen in de natuur. Dus als vrijwilliger uh, handen uit de mouw te steken en, uh, en mooie klussen in de natuur te doen. Dus dat uh, is één, heel handig voor de beheerders. Want extra handen zijn altijd welkom. En twee, het is gewoon ja, heel leuk om uh, buitenactief uh, bezig te zijn uh, met een leuke groep vrijwilligers. Ja, want uh, ik kwam net aan fietsen en ik zag al... Uh, uh, een grote groep mensen staan... ik dacht zo... er zijn echt wel uh, wat mensen op afgekomen. Die hebben dat dus ergens gelezen... of die weten dat gewoon... dat dat altijd... Uh, eerste weekend van november is. Ja, ja nou we hebben altijd een, wel een vast groepje. Dus die weten sowieso dat het is. Dus die, die sluiten eigenlijk elk jaar aan. Maar vanda ja, vandaag is de opkomst gewoon enorm. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus mensen hebben het weten te vinden via de... Ja, via de buurt-app en via het lokale krantje... en ja, via de website van de Natuurwerkdag. En zo uh... Nou zijn we met een man of vijftien. Ja. Zeker, ja. En je hebt ze net even allemaal toegesproken. Daar stond ik ook eventjes bij. Uh, iedereen stond hier vol enthousiasme. Ook omdat het eindelijk weer eens droog is. Want ja, de mensen dachten van... oh, dan moeten we in de regen hier aan het werk. Maar uh, ik hoorde ook wel uh, dat iedereen andere taken kreeg... Um, wat, wat moeten de mensen ongeveer gaan doen? Of wat mogen ze allemaal gaan doen? Ja, we hebben verschillende smaken inderdaad. Een beetje naar, naar wat ieder kan en uh, wat ieder wil. Dus er zijn een aantal, er zijn ja, een paar groepjes op, uh, op pad gegaan met, uh, met vuilknijpers en vuilniszakken. Om afval te ruimen uh, En er zijn mensen struimpaadjes uh, aan het dichtzetten. We zien in het bosje in de Zuidduinen dat er heel veel kleine nieuwe paadjes ontstaan. Terwijl daar juist heel veel... Um, ja mooie dichte struiken staan voor de vogeltjes... ...en dat willen we eigenlijk niet dat dat toch wordt. Dus dat zijn we nu aan het dichtzetten met, uh, met stammetjes en, uh, en takkerillen... ...om mensen dan uh, om te leiden. Dus uh, ja. ja, dat zijn eigenlijk de uh, werkzaamheden waar de meeste mensen mee bezig zijn hier uh, vandaag. En ik zag net een vrouw die uh, zei... ...ja, ik heb nu wel een snoeischaar in mijn handen... ...maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik daar nu mee moet doen. Ik wil niet zomaar allerlei struiken nu gaan uh, snoeien... Uh, want zij had een speciale taak gekregen. Wij zijn er nu alleen wel even kwijt. <laughs> zij uh, moest naar de duin door struiken, maar uh, ze staat er niet in, ze staat er niet omheen. Ze is gewoon denk ik uh, zich gaan aansluiten bij een andere groep. Maar wat was haar taak? Of wat is haar taak? Ja, er zijn nog een aantal plekken ontstaan wat gaat uh, uh, door het van honden. En die stuiven dan steeds verder uit en worden steeds groter. Dus daar wilden we eigenlijk ook vandaag nog wat, uh, ja, wat duinern, uh, stekken in gaan zetten. Zodat het een beetje wordt vastgelegd. Uh, want we zien op sommige plekken in de zuidduinen dat het gewoon... Ja, het stuift heel erg en dat hoort bij de duinen. Maar op sommige plekken is dat ook niet, niet zo handig. Dus uh, ja. vandaar dat we dat uh, ook doen. We beginnen nu best wel te waaien. Misschien kunnen we een beetje naar beneden lopen richting het Zwanemeer. Uh, jij bent uh, projectleider bron- en natuurbeheer. En vooral dat bron. Uh, dan denk ik, uh, wat houdt dat precies in? Ja, ja na naast het natuurgebied uh, dat de Amsterdamse waterleidingduin is... is dat natuurlijk ook het uh, drinkwater van, uh, van Amsterdam. En uh, ja, dat bron dat slaat eigenlijk op dat drinkwater. De drinkwaterbronnen waar het water vandaan komt. Dus naast de natuurzaken hebben we ook het, ja, het stukje bronbeheer uh, in ons werkpakket zit. Hè? Dus het zorgen dat, ja, dat er schoon water uh, ja. Uh, ja, over het gebied in komt en, uh, en, en geleverd kan worden. Want uh, nu na deze vele regenval um, zie je dan dat de kwaliteit veranderd is? Uh, controleren jullie dat dan? Of maakt dat dan eigenlijk niet zoveel uit? Cool. Um, nou ja, op zich um, er wordt altijd gemonitord of dat goed is, uiteraard. Um, en op zich maakt zo, de regen maakt niet zo heel veel uit. Dus we hebben wel echt, het, het gebied is ook veel natter geworden. Uh, er zijn veel uh, vochtige duinvalleitjes die nu inmiddels al onder water staan. Uh, voor de drinkwater is dat helemaal niet zo erg en voor, ja, voor de natuur is dat ook eigenlijk wel goed. Dat, ja, dat je die vochtige duinvalleien, dat dat nu in de winter goed wordt en uh, ja. zomers loogvallen. Ik, zag, ik hoorde je net ook iets zeggen over stuifkuilen. Uh, daar hebben we dan even mensen voor nodig met spierkracht. Want dat kost wel wat energie om dat voor elkaar te krijgen. Wat houdt dat in? Stuifkuilen maken? Oeh, de stuifkuilen maken. Ja, dat doen we hier niet vandaag in de Zuidduinen. Maar dat, uh, dat is een maatregel wat we veel in het, uh, in het duin nemen. Want duinen, of de echte typische duinplantjes, die houden wel van zand. Die zijn helemaal aangepast op het, uh, ja, het duinsysteem. Dus uh, ja, het de zand, daar, daar doen die planten het heel goed op. Dus wat we in de duin doen is op sommige plekken ja, gaten maken, stuifkuilen maken. Dat dat zand, zand weer vrij kan stuiven door het gebied. En dan, uh, ja, dan, dan ontstaat daar eigenlijk een beetje ja, overpoedering van zand. En daar kunnen uh, typische duinsoorten, zoals bijvoorbeeld het duizendpieltje, goed op groeien. Ja. Maar we hebben natuurlijk veel herten in de duinen. Komen ze hier eigenlijk ook wel bij uh, het Zwanemier? Uh, in de zuidduinen loopt af en toe denk ik nog wel eens een hert, maar uh, er staat natuurlijk ook een groot hek tussen de zuidduinen en de Amsterdamse waterleidingduinen. Dus uh, ze kunnen niet zo makkelijk 1, 2, 3, heen en weer lopen, maar uh, ja, er komen af en toe nog wel eens damherden in Zandvoort en ook in de zuidduinen. En uh, zie jij nou wel dat dat dan schadelijk kan zijn? Van jullie maken de dus stuifkuilen. we doen allemaal maatregelen. Ik zie rasters over zeldzame planten heen staan, maar. Ja, die herten, als het er veel zijn, dan eten ze natuurlijk ook al die uh, planten natuurlijk op. Uh, blijft dat dan toch een beetje in balans met jullie werkzaamheden? Um, ja, nou ja, goed. Ja, we hebben inderdaad heel veel herten in de duin. Je ziet ook echt, echt een verschil tussen de Zuidduinen en, en de Amsterdamse waterleidingduinen omdat hier gewoon wel wat minder herten lopen, zie je hier veel meer bloeiende plantjes. Ja. En in de duinen hebben we ook ja, exclosures gemaakt, zo heet dat. Daar hebben we stukken afgezet tegen de herten. En daar zie je eigenlijk die bloeiende planten ook wel weer opkomen. Dus uh, ja. Carina, ja. Ik had ja. nog een, een, een, een vraag, want ik, ik kom daar ja. uh, zelf regelmatig bij het zo animeren, ja. en, uh, de, die die hele omgeving uh, mm -hmm. met met mijn, mijn uh, met onze hond Guus. En uh, ja. heeft, het, heeft het ook consequenties uh, voor het uitlaten van de honden? Want uh, ja, daar komen ja, er toch ga ik heel vragen. veel mensen met uh, honden in die uh, in die konterijen. Nou, ik kan zeggen de mensen die zich net hebben aangemeld, die hadden ook nou ja, best wel ook. Hun hond bij zich. En daar zag ik in de verte ook een hele groep met denk ik wel iets van acht honden. Wat, wat is het effect van al die honden hier in de zuidduinen? Is het... Uh, ja, je zei net al van er komen extra paadjes bij. Uh, ze graven kuilen. Willen jullie het eigenlijk wel? Of... of... Is het oké okay dat hier zoveel honden lopen? Ja, kijk, in de Amsterdamse waterleidingduinen mogen geen honden komen. En uh, nou, volgens mij genieten heel veel mensen juist hier uh, van de duinen met, met hun hond. Uh, dus in die zin, ja. Honden zijn gewoon welkom in de Zuidduinen. Oké. Okay. Um, ja, we zien wel dat er op veel plekken echt veel gegraven wordt. Dus bijvoorbeeld, ja, die kuilen die ze achterlaten, nou, dat is ook als je bijvoorbeeld s'avonds wandelt, is dat niet altijd prettig. Ja. Dat je per ongeluk in zo'n keil gaat staan, nou dat is, uh, kan, is niet zo goed voor je, of kan niet zo goed zijn voor je knieën. Um, dus daarom, uh, dat is ook samen met de van de Zuidduiner, die weer hopen dan van, nou, als, als honden gaten graven, of mensen dan ook na het graven even die keil een beetje dichtmaken. Want dat helpt al een beetje. En ja, een beetje stuivend zand in het gebied is natuurlijk ook niet zo erg, want ja. Dat is ook wel goed voor de duimplant hier. Ja. Ja. ja, inderdaad. Dus nou, het, het kan gewoon ger. Hartstikke goed. Nou, ik denk dat heel veel mensen hier heel blij mee zijn. Ja, hè? en uh, ja, het is natuurlijk een prachtige omgeving. En uh, nou, ik zie eigenlijk nu, want het verspreidt zich ook wel heel snel. Maar er zijn hier veel konijnen ook of uh, valt het wel mee? Ik kan me herinneren, laatst met een wandeling met de boswachter, dat er speciaal gaten gemaakt zijn in de afrastering naar de waterlijnduinen. Zodat de honden of de vossen die er achteraan zitten, dat ze toch eventjes uh, uh, nou ja, eigenlijk een redding kunnen zoeken in zo'n gemaakt gat door de mens. Ja, ja. Uh, in de Zuidduinen zitten nog best wel veel konijnen. Het, zijn, uh, het gaat niet zo heel goed met de duinkonijnen in Nederland, maar hier zie je, zit, je ziet ze nog wel. En uh, wat je eigenlijk ziet als je in de Zuidduinen loopt langs de rand van het hek, dan ja. zie je dat die konijnen inderdaad ook heen en weer bewegen van de Amsterdamse waterleidingduinen naar de Zuidduinen door die gaatjes. Ja. En ook, ja, vossen passen daar ook tussendoor. Dus dat is, uh, ja, zo, zo heb je toch nog een beetje verspreiding en heenkomen. Uh, ja. Uh, ja. Ja, tegen de honden ook, uh, ja. die af en toe ook wel eens achter konijnen aanjagen. En dit is nu de vierde keer, uh, geloof ik, hè, dat jullie dit organiseren. Of is het al lang aan de gang? Want corona was even stil, uh, toch? En uh, daarvoor... Um, want ja, iemand is ermee begonnen om hier een landelijke natuurwerkdag van te maken. En toevallig hebben we hier dan ook nu een uh, keet staan. Maar door het hele land op dit moment zijn er natuurwerkdagen. Ik keek even op de site. Ontzettend veel plekken waar je je kan inschrijven... Um, maar wel mooi dat het hier al uh, wel continueert eigenlijk. Ja. ja, dit doen we nu al een aantal jaar samen met de vrienden van de Zuidduinen. En nou, volgens mij elk jaar hebben we ook een betere opkomst. Dus dat is, uh, nou, dat is echt top. Met corona lag het inderdaad even stil. Maar uh, ja, we zijn gewoon van plan dit zo voor te zetten. Omdat het gewoon, nou, ik vind het een heel mooi initiatief en de opkomst is goed. En volgens mij, alle deelnemers vinden het ook altijd leuk. Uh... Ja, speculaas, koffietje erbij, even elkaar spreken. Ja, dat zag er ontzettend leuk uit. Nu zijn ze denk ik allemaal best wel een stukje van de Kate afgelopen. Dus ik ga daar, Ger, ik ga daar zo even naartoe. Helemaal goed. Uh, en dan ga ik eventjes wat uh, mensen van de vrienden van de Zuidduinen vragen. Oké. Okay, uh, wat ze aan het doen zijn. En dan kijk ik even wat ze precies... Uh, met al dat materieel die aangeboden is door Waternet uh, allemaal uitvoeren. Perfect. Want, ja. En uh, nou, je dankjewel voor je tijd. En, en dan uh, uh, spreek ik jou uh, het volgende uur. Ja, zeker weten. Heel Top goed. Oké, okay, bye bye. Bye bye. Dag. Stukje muziek. Wij zetten hem hier live in Rabol. Dus als je erbij wil zijn, van harte welkom. If you can clap in time on two and four, please. Yeah, that's good. Every breath you take, every move you take, every bond you bring, every step you take, I'll be watching you, every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Every smile you break Every smile you fake Every claim you stake, I'll be watching you Since you're gone I've been lost without a trace I dream of dying I can only see your face I look around But it's you I can't replace. So I feel so cold out I long for your embrace I keep crying baby Strijf en rabbel. rabbel. Ah, niet helemaal, maar bijna. <laughs> Hoor je? Ze, ze schreeuwen al, rabbel, rabbel. <laughs> We gaan uh, praten hier bij ZFM over de toekomst van het mediaplatform Zandvoort Insight van uh, Roy van Buringen en Jelmer Koper. Jongens, hartelijk welkom. Ja, goedemorgen. Leuk dat jullie hier zijn. En, uh, nou, uh, ja, het, het, het, het, het Zandvoort Insight is een digitaal nieuws- en mediaplatform dat zich specifiek richt op het cultureel, sociale en maatschappelijke Zandvoorts nieuws. Zeg ik dat goed? Heel goed. Ja, ja? zeker. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou ja, uh, uh, uh, uh, uh, vertel eens wat, uh, wat gaat de toekomst ons brengen? Nou ja, het is uh, goed om uh, even mee te delen dat we bijna met het platform 5000 volgers bereikt. Ik keek uh, vanochtend nog even en dat is okay. uh, toch best wel een, uh, iets waar we trots op mogen zijn. Hoe meet je dat Jan? Uh, nou, als we kijken naar onze Facebook volgers, hè, want daar is het platform eigenlijk uh, vooral op gefocust. Mm -hmm. uh, de, behaalt dat bijna de 5000 volgers, dat kun je gewoon bijhouden met de statistieken. En inderdaad, zoals je al zei Ger in de intro, zijn we echt een multimediaal platform... Dat zich uh, ja, heeft uitgegroeid, uh, is geprofessionaliseerd en uh, zich dus echt richt op uh, het lokale nieuws. We waren voorheen, hebben we ook nog wel een tijdje, ook regio nieuws gedaan. Mm -hmm. Toen hebben we op een gegeven moment toch besloten om weer terug naar Zandvoort te gaan, omdat het daar toch echt om gaat. Hé hey Roy, jij nee, bent ermee er begonnen volgens mij? Uh, ja. we uh, ja, zijn uh, nu samen uh, begonnen? Uh, met z'n drieën eigenlijk. Okay. Uh, eerst met Dolly en nu. Uh, en nu uh, Dolly te Ja, en nu uh, met Jelmer en. Uh, en Dolly en, is weer terug naar ZFM, hè? Ja, geloof ik wel, ja. ja, ja dat ja. is uh, ja, dat Heel leuk er. voor haar. Ja. Um, maar uh, ja, nu is Esmee, we zijn een stichting, mm -hmm. dus uh, Esmee is daarbij gekomen als bestuurder en uh, toen zijn we toch even een andere een, een lijn naar de toekomst gaan, uh, gaan maken. We waren natuurlijk eigenlijk gewoon een corona projectje en dachten mm -hmm. van, we maken tien afleveringen en dan is het goed zo en ja. dan uh, gaan we weer wat anders leuks doen. Um, maar ja, dat is nu al drieënhalf uh, jaar verder en dan moet je toch wel een beetje denken over de toekomst. Hoe ga je verder? Wat gaan we doen? En uh, ja, wat Jelmer. We zijn enorm uh, online aan het uh, groeien, op YouTube, Facebook, maar ook de website heel erg, uh, dat merken we heel erg. Mensen vinden ons toch ook wel uh, op de website en eigenlijk was alleen maar de bedoeling om filmpjes te maken. Nou ja, er is al snel nieuws bijgekomen omdat Jelmer zich natuurlijk ook daar heel erg uh, voor geïnteresseerd is, en vooral politiek, maar mm -hmm. ook andere nieuwtjes. Toen kreeg het een beetje een vorm van uh, zo is het wel goed. En um, nou ja, nu zijn we zover dat, dat eigenlijk uh, het, het geheel van Zandvoort is Said het nieuws brengen bij mensen thuis, uh, online uh, verbinden. Want we zijn wel echt een stichting die probeert te verbinden en online. Uh, vooral uh, door de filmpjes, maar ook door de teksten die we schrijven. Maar om bijvoorbeeld ook uh, evenementen erbij te, te gaan doen die verbinden. En daar is natuurlijk afgelopen mei het uh, buurtfeest uh, ja. um, voor gekomen. En wat enorm, natuurlijk, een succes uh, is geworden. wat iedereen mee kunnen krijgen. Ja, dat komt sowieso volgend jaar terug. Um, um, we zijn uh, nu bezig om uh, voor de kerst. een, uh, een evenement uh, neer te zetten hier in Rabbel. Uh, het wordt er. Kerst vier je met Zandvoort in Seid. Ja. En dat wordt gewoon een hele gezellige avond. Met een bingo. Met muziek. Live muziek optreden. En uh, met de kerstman. En, en hapjes en drankjes. En, uh, en dat wordt live uitgezonden op Facebook? Uh, nee, dat niet. We maken er natuurlijk wel een item van. Ja. Uh, maar... Uh, maar daar zijn we gewoon veel te druk met het organiseren van het evenement. Maar we maken natuurlijk een item ervan. Maar het gaat ons ook dan om een stukje het verbinden. Dus echt de mensen bij elkaar brengen op een knusse manier en een gezellige manier. En dat eigenlijk ook met die buurtfeest uh, op zijn pootjes ja. terecht is gekomen. En, en los van dat je er dan dus online bent voor zandvoorters. Wat natuurlijk ja, steeds meer mensen gaan digitaal, maar nog steeds genoeg mensen weten ook die kanalen nog niet te vinden. Of gebruiken dat gewoon niet. Hè? Dus een website of Facebook. Willen we er ook zichtbaar echt zelf zijn. Uh, daarom proberen we ook zichtbaar in de ruimte in Zandvoort... Uh ons te uiten, bijvoorbeeld met evenementen... maar ook gewoon echt de straat op te gaan... de inwoner aan het woord te laten... en een keer die kant van het verhaal te laten Maar jij, zien. jij bent, uh, Jelmer... Uh, zeg maar, een soort van uh, journalistiek... Uh, uh, onderlegd. Je bent journalist. Ja. En uh, past dat... heel goed bij Zandvoort uh, Insight? Nou, ik denk dat ik de afgelopen jaren... Uh, een van de uh, leerzaamste plekken... is toch wel Zandvoort Insight geweest. Omdat ik daar uh, nou inderdaad... al 3,5 jaar voor kan inzetten. Een mm -hmm. jaar daarvoor begon ik ook bij... Deze Radiocenter, Dus dat kwam eigenlijk mooi samen. Uh, dus het radio hier en eigenlijk het multimediale bij Stanford Inside. Dus het inzetten van verschillende media, mediums betekent dat dus video, tekst en audio ook een beetje. Uh, om dat te combineren. Dus ik heb er echt heel veel aan gehad. Ook natuurlijk omdat ik nog bezig ben met mijn opleiding. Maar het is dus ook echt een mooie leerplek eigenlijk. Net zoals elke Organisatie Denk ik wel in Zandvoort of lokaal heeft Lokaal heb je zoveel vrijheid Ik zou dat iedereen willen aanraden om dat uh, te doen ja, ja. ja dat is heel goed En uh, leuk dat, ook, dat dat ook samen kan Dat dat, ja, weet dat, je ook, dat ook ZFM samen met Zandvoort Insight uh, En uh, Roy uh, zijn, er, zijn er verder nog uh, uh, mogelijkheden om met ZFM uh, verder uh... <laughs> Dat is wel een hele gemeen maar wel goede vraag <laughs> uh, Ja zeker ja, bij ons betreft wel, hè Jelmer. Ja. Nou, en ja, kijk, de we, stapjes zijn er. Ja, de, de, de stappen vanuit ons zijn er zeker. Mm -hmm. En ook de, de plannen. Kijk, wij vinden het belangrijk dat we natuurlijk onze eigen verhaal en onze eigen merk blijven hebben. Kijk, ZFM Zandvoort is natuurlijk gewoon een radiosender dat ook... ...wordt gesubsidieerd en gewoon landelijk natuurlijk ook... Uh, ...ja, gewoon een lokale omroep is. Mm -hmm. Wij zijn echt een eigen stichting. Uh, maar het is belangrijk om samen te werken... ...want je vist allemaal uit dezelfde vijver. En dan is het mooi om samen... ...je krachten te bundelen. Dus bijvoorbeeld de zender, ZFM en het video en uh, online werk. Daar zitten wij meer op bijvoorbeeld bij Insight. Nou, wij hebben heel erg de behoefte om wel samen te werken. Alleen missen we vanaf de andere kant ook die toenadering. Dus okay. dat is op dit moment nog niet... Echt aan de hand. We proberen vooral contact te leggen met vrijwilligers, ook van deze omroep. Uh, die natuurlijk makkelijk gelegd zijn om dan plannen maar met ze zelf te maken. Maar echt bestuurlijke samenwerking is er niet. Nee, nee helaas. Helaas. Maar, ja, wat niet is, kan nog komen. Dat wil ik net zeggen. En uh, laten we vooral positief vooruit uh, kijken. Ja. Uh, anders zaten we hier ook niet te op deze mooie eter, toch? Nee, en, dat... Uh, dat, dat, dat ja, jullie zitten hier om de toekomst van het Media Zandvoort de site uit te leggen. Dus, ja. Wat dat betreft... Nee, daar hoort wel vooral samenwerken bij. We uh, zijn ook de samenwerking uh, met Zandvoortse Courant natuurlijk. Ja. Op een hele leuke manier. Het is gewoon heel simpel elkaar dingen gewoon delen en elkaar gewoon ja, laten zien wat we, wat we doen. En daar, ik denk dat beide partijen daar heel erg uh, uh, van, uh, van zijn. Maar waar we ook bijvoorbeeld heel erg goed mee samenwerken, dat is jongerenwerk. En jongerenwerk uh, verdient ook echt een plek in, in het Zandvoortse media. Want ze doen echt zoveel. Je zou er eigenlijk wekelijks een krant van kunnen maken. Ja, ja. Om het zo maar te zeggen. En daar proberen we heel erg ook, uh, ook mee samen te werken. Om te kijken van, nou, hoe kunnen we de jongeren nou aan het woord uh, laten. Op een gegeven moment kreeg ik uh, als als voorzitter van, van onze club, uh, een uitnodiging om uh, de Jong Leaders uh, um, uh, certificaten uit te reiken mm -hmm. en ook een verhaal te doen over vrijwilligerswerk. Ja, dat is Stand Site ook, want die jongeren die zijn nog hartstikke jong en die weten nog helemaal niet wat ze willen doen in hun leven. En dan horen ze van iemand anders van, kijk, nou, dit kan je doen en dat bereik je. En ondertussen hebben ze een hele mooie cursus gevolgd bij Pluspunt en de Jongerenwerk. Ja, en dat dat soort samenwerkingen zijn ook mooi. Ja, ja. ja. Hey, dus... Maar dat, jullie zijn natuurlijk ook allebei uh, uh, vrijwilligers. Ja. Uh, jullie hebben een prachtig zandwoord uh, in shirt aan. Ja, die is net uh, nieuw. Die, die is pers is nie van de pers. Oh, ja, ja. Oh, die is net nieuw. Ja. Maar dat moet wel allemaal betaald worden. Hoe, hoe, ja. uh, hoe doe je dat? Ja, um, hoe doen we dat? We hebben natuurlijk een hele mooi buurtfeest georganiseerd. We hebben ook een boekje uitgebracht bijvoorbeeld. En uh, daar hebben we een hele mooie samenwerking met de buurtfeest en Zandvoort de in gemaakt. Dat mensen konden adverteren bij Zandvoort en bij het buurtfeest. En uh, daar zijn we in ieder geval afgelopen seizoen uh, best wel rond van gekomen. Uh, we schrijven fondsen aan waar we één keer in zoveel tijd een leuk fonds uh, toegedeeld kregen en een nieuw project kunnen uitrollen. Uh, en uh, voor sponsors, uh, zoals uh, bijvoorbeeld het feest hier. Uh, ja, Rabbel is, gaat daar ook gewoon leuk vol in mee. Mm -hmm. En het hoeft niet altijd geld te kosten. Want je kan ook met, met gesloten portemonnee... Uh, sponsoren. En, ja. en dat zijn hele leuke, leuke dingen altijd. En waar haal je de tijd allemaal vandaan? De tijd? Ja, dat, uh, dat vraag ik me ook. <laughs> dat, vraag, dat vraag ik me ook af. Uh, soms uh, word ik thuis op de bank vastgeklemd van je moet het maar even een keer thuis plannen. Hebben jullie allebei een, een, een, een... Jij hebt een uh, studie? Ja, en, ja. en uh, jij, jij heb jij een baan? Ja, ik werk voor de Afrotros en natuurlijk uh, en voor Mango's Beach Bar. En uh, dat, de zomer is hartstikke druk altijd. Maar het is te combineren en dat is, uh, dat is heel fijn. Nou, ja, dus ik denk dat, dat, dat iedere vrijwilliger dat wel heeft. Als je echt hard voor de zaken he, hebt... Ja. en uh, gewoon je er wil voor inzetten... ik doe dat dan nog op eigenlijk alle Zandvoortse media... dus de krant en ook hier bij de radio. Als je het echt wil, dan kost het eigenlijk geen energie... maar dan, doe je, dan krijg je er eigenlijk alleen maar energie mm -hmm. van... omdat je het leuk vindt. En als je dat in de gaten houdt... dat is denk ik het uh, belangrijkste. Uh, maar nog even, Ger, je vroeg naar de vernieuwingen... Zeg maar, hè, of mm -hmm. de ontwikkelingen. We hebben ook uh, afgelopen jaar een evenementenkalender geïntroduceerd... De website. Omdat we toch merkten dat ook de kleine evenementen en de echte lokale dingen waar we er voor de zandvoerders voor willen zijn, nog uh, ja, aandacht benodigden. Zeg maar. Dus we hebben een hele evenementenpagina op de website die we ook proberen te actualiseren. Maar natuurlijk, als je iets organiseert, kun je ook onze mailtje sturen naar info.zandwoordinsite.nl. Uh, en daarnaast zijn we aan het experimenteren steeds vaker met een live blog. Die kennen mensen natuurlijk wel van uh, landelijke media. Mm -hmm. En nu is er uh, lokaal misschien niet zo vaak live iets te doen. Maar we merken bijvoorbeeld bij uh, politieke raadsvergaderingen of een evenement als de Formule 1 of een storm die je zand voor dat mensen best wel behoefte hebben aan dat volgen en ook lokaal geïnformeerd worden op die manier. Uh, dus dat vinden we ook leuk om dat uh, terug te zien. Ja. Dat zijn misschien nog twee dingen om dan te noemen inderdaad. En jij bent natuurlijk ook altijd bij de raadsvergaderingen. Ja. En daar uh, schrijf je over, ook in het antwoordkrantje. Ja, dat klopt. Ja, en dat proberen we eigenlijk, uh, Roy, stipt het net al even aan, uh, mooie samenwerking uh, met de krant. Uh, ik schrijf daar dan natuurlijk dan gewoon voor de verslagen en ook uh, af en toe de interviews. Uh, en op het moment dat die vergadering is, kunnen mensen thuis dus via onze, of uh, via de website van Santor Decide, uh, via een live liveblog volgen wat er gebeurt. Dus uh, mensen hebben misschien niet zin om de hele avond uh, de, de stream op de website aan te zetten of zijn sowieso... Niet echt geïnteresseerd, maar willen toch een laagdrempelige manier om even te lezen. En dat is toch makkelijker op het moment zelf. En dan de volgende dag krijg je het volledig verslag uh, in de krant. Dus ik denk dat dat een hele mooie uh, wisselwerking is. En het werkt ook goed voor mij. Zeker. Dus, uh, dat is prima. Ja. Grappig hoor. En, en uh, het nieuws, hoe komen jullie aan het nieuws? Ja, net, net als jullie denken, een redactie-e-mail. Maar het is ook vooral uh, zoeken naar nieuws hoor. Goede contacten leggen. Maar ook uh, als je dingen op Facebook ziet voorbij komen, gewoon direct contact leggen. Of uh, je wordt aangesproken uh, ja, op straat: uh, Van Oh, ik heb dat. Oh, ik, ben, ik heb dat. En wat we proberen ook heel erg dicht bij de mensen te zijn. Bijvoorbeeld een meneer die sigaren sp uh, spaart. En die heeft uh, 300 sigaren in, <laughs> een, in, in een. Uh, stelling staan allemaal verschillende soorten en ja dat soort mensen zoeken we ook op en ik zie hier op jullie site ook dat jullie een, een, een, een pagina hebben in gesprek met en dan met, met Volker Bloemen en met wie zie ik hier, jongerenwerk en eh, wordt daar veel naar gekeken? Uh, ja, ja dat, dat, dat, is dat is heel erg goed. het een YouTube pagina inderdaad, Het is uh, ons YouTube kanaal, we zien die de afgelopen jaar uh, zeker wel groeien want ja binnen inside probeer ik los van het nieuws ook nog een beetje te focussen op de statistieken dat is dan uh, mijn taak uh, daarin uh, we zien wel uh, nou inderdaad wat we aan het begin zeiden die echt die lokale dingetjes die lokale mensen mensen die je kent gewoon uit zandvoort als we die voor de camera zetten dan vinden mensen dat echt leuk om te zien dus los van de ochtend misschien wat bekendere zandvoort dus echt gewoon diegene van de markt of uh, uh, iemand uit Nieuw-Noord. We proberen die wijk natuurlijk ook wat mm -hmm. meer aandacht te geven. Uh, dat mensen dat echt wel leuk vinden. Misschien we, we nu gemiddeld... 100 tot 150 views per video. Uh, nou, Dat is misschien dat je denkt, nou, dat zijn maar 150 views. Maar het is echt wel minder geweest. En we zijn heel blij dat er gewoon een soort const constante nu is in het uh, aantal ja. weergaven. En als het nog leuker is, bijvoorbeeld iets als de Formule 1, dan gaan we over de 3 tot 5000. Dus ja, ja. dat is best wel aardig. Jij ja. bent een koper, hè? Ja. Van welke, van, van welke kant? Ja. Oh ja, dat, uh, dat, de, die vraag komt een beetje onverwachts, maar <laughs> nee. die kan ik nu niet echt uh, per se beantwoorden. Maar ik ben wel ook familie van Maike Koper, van de, okay, van die de ook in de politiek zit. Ja, ja. ja, ja Maike kennen we natuurlijk allemaal. Ja, die heeft van, ook nog bij deze zender gezeten. Ja. En, uh, in, en van Café Kopertje. Ja, zeker. Die ja, missen ja. we allemaal ook. Die missen we ja. allemaal nog. <laughs> zeker. Ja. En Roy, jij bent natuurlijk ook zo'n antwoord. Uh, ja, nee, van nee, mijn, mijn familie wel. Ik uh, Van de Werf. Uh, okay. Van uh, Hotel uh, Lamy en Hotel het Oude Posthuis. Ja. Uh, dat zijn mijn opa, en oma en mijn overgrootouders. Uh, uh, dus uh, ja, die dus, kant in ieder geval. Nou ja, daar ben je wel. Ja, een... eigenlijk ja. wel, toch? Maar ik ben niet hier geboren of opgegroeid. Oké, okay, oké. Okay. Waaraan komen ja, wandelen. Ik vind het wel mooi dat jullie uh, je zo inzetten voor Zandvoort. En uh, je zo, uh, ja, dat, je, dat, je, dat jullie dit soort dingen doen. Nou, ik zou zeggen, uh, dames en heren, kom eens naar uh, zandvoortinsite.nl. En ga eens kijken op de site wat er allemaal uh, te vinden is. En het is uh, best heel erg uh, de moeite waard. En uh, nou, ik vind ja. het fantastisch wat jullie doen. Joh. Nou, dankjewel. Ja, dankjewel, Ger. Zou ik daar nog één zinnetje aan toe mogen? Zeker. Nou ja, kijk, als je dit misschien uh, luistert of iemand kent. Die, uh, die wel een beetje op zoek is naar een uh, uitdaging. of het leuk vindt om bijvoorbeeld te helpen bij filmpjes of filmen van. Mm -hmm. uh, op straat in Zandvoort. Je kent Zandvoort misschien ook goed. dan kun je je altijd aanmelden. Het hoeft niet meteen te zijn dat je drie, drie keer per week hoeft te helpen. Uh, wij zijn wel nog wel echt op zoek naar mensen die ons vooral vaardig uh, kunnen helpen. Dus gewoon met een camera gewoon. Uh, dat we het niet met een klein groepje hoeven te doen. En misschien ook wat meer ondersteuning bij het nieuws. Dus dat uh, zou fijn zijn als mensen iemand kennen. Bijvoorbeeld ook een jong iemand die misschien journalistiek studeert. Mm -hmm. uh, zou dat een mooie kans zijn. Want je hebt bij ons alle vrijheid om dat te ontwikkelen. Eén minuut nog. Twee minuten. We hebben nog twee minuten. En Wij hebben nog mm -hmm. twee minuten. Maar bij mij hoor, gaat hoor, de tijd altijd uh, sneller. Ja. <laughs> Wacht even, ik, ik ga even luisteren. Pss, pss, pss, pss. Oh, over zelf twee beden. minuten gaat niets ja. erin. Oh. oh, Dus we laten nog een stukje muziek horen. Is goed, dankjewel en, Ger. Uh, in ieder geval bedankt jongens. Ja. En uh, heel veel sterkte. Ja, en succes met de platform. Yes. Oké. Okay. <laughs> Leuk. Zeker. Diepe zuchten. De langste adem. Niemand weet nu, weet nu waar we staan. Losse stenen, voel ze kraken, muren dragen. De lichten blijven aan, wat we staan.